van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Oliemaatschappij Shell en zijn Maleisische partner Petronas... hebben een contract getekend met de regering van Irak... over de ontwikkeling van een groot olieveld. De ondertekening leverde Irak 150 miljoen dollar op... Shell wil niet zeggen hoeveel geld er in totaal is gemoeid met het project. Shell krijgt een belang van 45% in het olieveld in Basra, bij de grens met Iran. Het olieveld is een van de zeven velden die in december door Irak werden geveild. Shell wil de productie de komende tien jaar opvoeren tot 1,8 miljoen vaten per dag. De Iraakse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Tarek Aziz, heeft een beroerte gehad. Hij is van zijn gevangeniscel in Baghdad overgebracht naar een Amerikaans militair hospitaal. Volgens zijn zoon kan Aziz naar de beroerte niet praten. De 74-jarige Tarek Aziz zit een lange gevangenisstraf uit... voor het verdrijven van Koerden uit Noord-Irak... en voor zijn rol bij de executie van een aantal kooplieden in 1992. Hij was jarenlang het gezicht van het bewind van Saddam Hussein. In april 2003 gaf Tarek Aziz zich over aan Amerikaanse militairen... nadat die het land waren binnengevallen en Saddam hadden verdreven.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 Schaatser Arjen Stroetinga is Nederlands kampioen marathon op natuurreis geworden. Hij versloeg in de sprint op de Jaap-Edebaan in Amsterdam Ingmar Berga die tweede werd. Sjoerd Huisman eindigt op de derde plaats. Stroetinga was in 2008 ook al marathonkampioen. Bij de vrouwen ging de titel naar Mariska Huisman. Het weer. Vanavond en vannacht kans op regen, verder nevelig. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en een graad of vier. Dit was het NOS Journaal.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 You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 You can, you can always see the sun, see the sun day, day or night. night. So when you call so when you up call that shrink in Beverly, Beverly Hills, Hills, you know, you the, know one. the one. the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 Nee, maar wel van, van wethouder Hogendoorn. Uh, Hogendoorn oh, wist ik mij inderdaad. Ik heb nagaan wat er allemaal dan gezegd wordt. Oh, ze wonen daar hoor. Maar dat wisten wij niet hoor, want het, er zat een tussenpersoon. zat daar, uh, die heeft dat voor ons geregeld, zeg maar. I'll play the streetlight, because there's no place I can go.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 Small.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 Met je gedansd, stiekem met je glans.